9 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. President Trump wist al weken geleden dat veiligheidsadviseur Michael Flynn... vice-president Pence had misleid over gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis gezegd. Flynn is inmiddels opgestapt omdat hij met de ambassadeur over de sancties tegen Rusland zou hebben gesproken. Op dat moment was Trump nog niet beëdigd als president. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis is Flynn onder druk gezet om ontslag te nemen. Trump heeft ook nooit opdracht gegeven voor het gesprek met de ambassadeur, zei de woordvoerder. Forum voor Democratie spant een kort geding aan tegen de NOS... om deelname aan het slotdebat een dag voor de verkiezingen af te dwingen. Volgens lijsttrekker Baudet heeft de NOS veel te vroeg bepaald... welke partijen er aan het debat mee mogen doen... Hoofdredacteur Geloof ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet. Volgens hem is het onmogelijk om alle partijen uit te nodigen... omdat de beschikbare zendtijd beperkt is. Er doen veertien partijen mee aan het slotdebat. Het Openbaar Ministerie ziet niets in de initiatiefwet van D66... die hennepkwekerijen onder controle van de overheid brengt. De procureurs-generaal verwachtte niet... dat daarmee de georganiseerde criminaliteit wordt teruggedrongen... Ook waarschuwt het OM dat het wetsvoorstel in strijd is met internationale verdragen. In New York is een man veroordeeld voor de moord op een jongetje in 1979. De zesjarige Ethan Pets verdween destijds spoorloos toen hij naar de halte van de schoolbus liep. Hij is nooit teruggevonden. De nu veroordeelde 56-jarige man kwam pas in beeld nadat zijn zwager naar de politie was gestapt. Eenmaal gearresteerd bekende de man dat hij de jongen met frisdrank had meegelokt, had gewurgd en achtergelaten had onder een stapel afval. Het weer, vannacht is het helder en koud. In het noorden, midden en oosten daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Morgen stroomt milde voorjaarslucht het land binnen. In Limburg kan het dan 15 graden worden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad viel op de A27 Breda Utrecht tussen Industrieterrein Avelingen en Noorderloos 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. We zijn begonnen met de uh, Jacques-Lucé-trio. Toe raad No Als je nu naar buiten kijkt, het is behoorlijk wit. Het heeft behoorlijk doorgesneeuwd vannacht. We zijn allemaal kinderen aan het spelen in de sneeuw alweer. In de duinen. Gisteren ook eventjes met mijn kinderen geweest. Mijn naam is David Habicht trouwens. En we gaan... Uh, nog eventjes door met de rustige muziek met de uh, van Jeroen van Veen. Ja, deze uitvoering staat op het album Winter Jazz, dus wel zo toepasselijk, denk ik. Het volgende nummer dat ik wil gaan draaien uh, gaat over een stad uh, die, waar wij momenteel veel gemeen mee hebben: Manhattan, New York natuurlijk. Daar had het ook zo behoorlijk gesneeuwd afgelopen week. Echt de plaatjes: Blossom Derry. Take Manhattan. the Bronx and Staten Island too. It's lovely going subway De 49-jarige Davor Youssef uit Tunesië kwam er vroeg in met, aanraking met de, de jazz op zijn eerste school. Hij is een componist en een zinger. Hij is later in Parijs gewoond. en daar heeft hij zijn carrière opgebouwd. خوفا من de zon, Wordt uh, Charles Lloyd doordrängt van uh, jazzmuziek eigenlijk? Op zijn negende, negende jarige leeftijd krijgt hij al pianoles van Ineas Newborn. Later zal hij naar Los Angeles verhuizen en daar uh, komt hij nog meer uh, jazzmuzikanten tegen, waarmee hij samen ook uh, dingen begint. Dit is David Lloyd. And the marvels, you are so beautiful. We luisterden zojuist naar The Nearness of You uh, als een uitvoering van Bill Jarnard van het album Blue and Green Soft Jazz. We gaan nu verder met Daughter of Eve van Krista. Eerste uur van ZFM Jazz. Ik hoop dat u heeft genoten. Volgende nummers van Stan Gads. Moonlight in Vermont.